Harmonie. Auteur Ben Wolken. Treinstel 1460 gereviseerd. Voor drie jaar goedgekeurd. Leidingen gecontroleerd. I'm not Terwijl je 1460 kan oprijden. Nee, ik ben geen drinker. Als ik wat neem in een net café, zie ik in de spiegels dat ik een eerzaam man ben. Ik drink op mijn vrouw, ik drink op mijn kinderen... De baan blinkt, zie je dat? Ja, ik ben ingespeeld op dit traject. Meestal zeggen ze: Ben je nappers? Dan is de stationsklok voor. Er zit ham op mijn brood. Hoe lang het duurt, doet er niet toe. Ik neem af en toe een slok koffie, dat verkort de reis, zien de ogen. Ik ben onschuldig, al ben ik machinist? Mijn ogen en mijn gestel zijn goedgekeurd. Het eindpunt heb ik niet aangewezen. Wat dacht je? Ik ben mijn vrouw altijd trouw geweest. Ja. Ik kijk wel naar de meisjes die passeren. Hoe kan het anders als je hier staat? Mijn vrouw is de vroemste van ons twee. Deze trein ja. Ik ken ze van voren en van in de trainen. Graniums. Mooi hè? Ik weet ze al jaren. Tja, als we kinderen hadden was het anders. Ik ben onschuldig. Al ben ik wisselwachter. Mijn plicht doen, dat verveelt me niet. Volgend jaar kreeg ik een medaille. Zo zit je dan in het zand te kijken. Maar na, dan spreken we tussen de rails. Ik doe niks om mee in de krant te komen. Maar gezond is het zeker, dat zegt iedereen. Soms naar de wielen zitten kijken als ze voorbij komen. Dan heb ik wel eens het idee, moet niet lachen, dat ik mijn hand eronder moet leggen om te voelen hoe zuiver het gaat. Ja, ik zou wel wijzer wezen, hoor. Ik heb minder les van spit dan vroeger. Ik ben onschuldig, al ben ik baanwerker. Mijn handen zijn in het ijzer verwant. Ze begrijpen elke schroef van de rijels. Het vertrek is om 13.40 uur De aankomst om 15.52. uur 52. Zijn er veel tussenstationtje voor? Bijna geen. U hebt de kortste verbinding. Ziet u, het is van veel belang dat ik daar inderdaad voervieren ben. We geven geen garantie. Nee, natuurlijk niet. En toch zou ik dat nog net zo graag hebben. Maar ik kan er toch wel op rekenen. Natuurlijk. Goede reis, meneer. Dank u. O oh ja, ik, ik ben. ik ben vergeten het op te schrijven. Hoe laat kwam ik op weer precies aan? 13 uur 31, dit is de taal van de regelaars, goed half twee, zegt dan de rest, kijken wij ongeduldig onder de donkere kap uit, nog maar kort, hier is mijn hand, schrijf je nog hoe de reis was, is dat dan iets dat je weten wilt, niet bepaald, groeten vooral, 13 uur 35, laten wij niet in de bar komen, dus dat is vijf over half, zal ik hier links gaan zitten, leuk om die bloemen erbij te doen, dag mama, nee gaat u voor, naast u nog vrij. Ja, ik zit niet graag aan het raam. Ken ik u niet? Dat kan ik u niet zeggen. Hm. Laat me even denken. Dat helpt gewoonlijk weinig. Niet opkomen. U dus komt ook bekend voor. Ja, dat zou wel geen wonder zijn. Probeer het van u af te zetten. Ja, dan valt het ons later misschien in één zin. <hums> Klopt, die aardig vol. Uh. Wij zitten. Sigaret? Nee, maar zie. Nee, <hums> Als je, je zoiets niet meer uit je hoofd kon zetten, hè? Maakt het veel verschil. Je moest er maar eens gaan onderhand. Leuk om die laatste te zien rennen. Je kunt raden wie het nog had. Ja, als er wat te halen valt. <laughs> maar geen enkele weet ik wat hij gaat doen. Kijk daar, die ouwe met zijn visioneus. <laughs> die loopt alsof hij de enige is en is op hem wachten. Hé, hey, vader, je opschiet, hè? <laughs> Dan wikker ik zijn neus af. Ja, hoe hij Komt van nog. Och, ik pak nooit zo'n stangmel Dat weet ik al lang niet meer. Dank u. Dank u. Nee, mevrouw. Dank u. Oh. Nee, meneer. Dit is niet nodig, hoor. <coughs> Nou, dan mag hij gaan, als hij er zin in heeft. Volgens mij moet hij dan gaan. Het is precies zo laat als dat zijn moet. Dat is het altijd. Maar waarom doet hij dat niet? Oh, ja, ja, ja. Even wachten nog. Wacht even. Die mag mee. En die moet mee. Kijk dan. Oh, jongens. En nu komt er misschien naast die natte neus te staan. Waar geen geuren aan besteed zijn. er ook niet verder in deuken, jokie. Dat hoeft niet, het gaat zo wel. De deur lopen naar binnen. Doet uw best met niet aan je ruimte, ja? ja. Sta je, Ja Jazeker, kom nou. Hm. Ik heb jou ergens ontmoet. Maar waar dan toch? Ach Nee. Ik zie het zelf maar van me afzetten. Je zit hier als haring in een ton, hè? Ik krijg er altijd jeuk van. Wat de verbeelding. Ik hoop het. Heb jij wat te lezen? Nee, ik kijk zomaar een beetje rond. En die vervelende gezichten ben je gauw uitgelezen. Nou, moet je niet zeggen. Kijk daar die man met zijn kind. Het lijkt wel of hij er verliefd op is, zo houdt je zijn gezichten tegen. Heb je helemaal niks te lezen? Nee, stond van me geweest om niks mee te nemen. Moet je die vent zien die zijn bril afdoet. Hij kan zijn elleboog niet opzij krijgen om in zijn binnenzak te komen. Zo heeft hij gelijk dat hij hem afneemt. Er worden ook ogen dichtgedrukt met de zuiverheid van het begin. En ogen met verwondering om de eerste zonde. En ook ogen die al lang weinig meer zagen. Wat zagen ze van het orkest? Wat speelden ze zelf? Er waren er die hun kind in hun plaats stelden. En zodoende zochten naar het. Pardon, mag ik even passeren? Er is één mooie vrouw in elke trein. Maar het nadeel van staan op een tussenbalkon is dat er soldaten zijn. Eén gebruikte godsnaam. Niet ijdel. Zit je nog aan het raam? Niet ijdel. Zij iets? Hm? Nee, ik zit hier goed. Voorlopig tenminste. Waarom voorlopig? Goed is altijd voorlopig. De trein werkt op de stemming, hè? Soms. Langzamerhand minder. Meest nog als het lang duurt. Je moet wat te lezen hebben. Zit het jou hoog? Nou, nog niet op mijn keel. Wil je een sigaret? Nee, dank je. Ook helemaal niet. Ik meende toch dat je toen... Nee, ik rook nooit. Toch helpt het wel eens. Wie praat er nou van helpen? Waar heb je het over? Ik hoop dat ik niet te lastig ben. Die koffer zit hier. Oh, is die koffer van u... Ja, ik dacht ik kan hem wel eventjes gebruiken. Maar is er niet tegen bestand hoor? Nou, dat, dat kon ik niet weten, hè. Maar, maar, maar als u nou eens dus hier gang staan. Dank u. Ja, dat gaat beter. Je kan hier verstand van stoffen krijgen, jevrouw. Kijk eens, ripvruweel, kameelhaar, katoensus en katoenzo. Wolf, kamgaar. Weet u eigenlijk wel wat kamgaar is? Zij, goedkoper en dure. nylon ook iets geks. <lacht> opoline, Linnen, zal wel niet echt zijn. Crepsus en krepsou Mousseline. Je zijn er wat bij. Nou ja, ik heb er niet zoveel verstand van. Ik probeer het te krijgen. <lacht> heb u nooit zin om het eens te bevoelen? Er zitten allemaal ruggen onder die stoffies. Dat is het gekke. Ja, het is te donker om ze goed te zien. Waar zijn we nu? Uh, oh, interesseert het u niet? Ik vind het zo vreemd. Wat vind u vreemd? Om zo te reizen zonder iets te zien. Ah, dan had je vroeger moeten komen. U ook. Het is net of we stilstaan hè? Alles om ons heen staat ook stil. Ja, dat is maar het schijn. En je kunt het geloof. Ze bewegen naar iets toe. De trein beweegt. Ze nee, ja, en wij dan? Ik weet het niet. Eigenlijk wel. Nee, eigenlijk niet. Uh, ze zeggen dat de zon schijnt. Dat maakt de mensen vrolijk. Hij schijnt buiten het baanvak. Hij staat op het gras. Op het water. Hij staat in het bloed van de landarbeider en hij tot mee. Beweegt hij eigenlijk wel of eigenlijk niet? Ik hoop dat hij, eh, uh, iets geks, geloof ik. Uh, ik. Ik keek zo naar u, dat moet u me niet kwalijk nemen. Zo kunt u toch goed staan, hè? De wissels voorbij wordt de trein kreet. Een lijfloze voortgang. Een stol tot gescheurd metaal. Een oud document. Betreffende nederlagen die men zijn best had gedaan te vergeten. Hebt u de krant uit, meneer? Zou ik hem dan misschien mogen hebben? Of het een oude is en dat niet. Ik lees zelf de kranten. Wat gek? En waarom niet? Wat wil je dan? Ik de juist dat je van lezen hield. Jawel, maar geen kranten. Ik lees alles. Dat is toch leuk? Vind je? Ja. Jawel. Ja. Hoe hou je het vol? Ik doe het juist om het vol te houden. Dat is gemeen. Waarom gemeen? Stel je alleen maar eens voor, je komt thuis, gemoeid, eh, Nat natgelegen bijvoorbeeld, de kachel gloeit. Je kunt zo direct geen serieus werk doen. En dan ga je de krant lezen. Ja. Geamuseerd? Ja, ongeveer. Je zocht er de leuke dingen uit. Geen ongelukken bijvoorbeeld. Oh. Je leest alles geamuseerd? Nou ja... Zie je die bomen, hoe ze achter elkaar verschieten? Het is net alsof ze zich om de beurt willen verstoppen. Ik, ik heb je ergens gezien. Meer dan eens, geloof ik. Ze zeggen dat we door een bos gaan, juffrouw. Waarom praat u toch de hele tijd tegen me? Oh, is het dan niet de moeite waard te weten dat we door een bos gaan? Nee, alleen als ik het zie. Ja, het is ook zo vol. Maar als je goed kijkt, ik ben toch wel groot. Ik hoop dat we er gauw zijn. Dat hij van jullie in het geratel hoort. Geratel. Geratel. Ik hoor muziek. Ik hoor muziek uit het bos. Het trage vioolspel van de bossen. Het gonzen van het brons op de takken. De heuvels zingen laag en zwart. Het bewoog hier en daar achter de stammen. De heuvels verschoven in een danspas. Daag, zeggen ze. Het gaat u goed. Ik kijk uit het raam en ik sliep. De trein reed midden door mijn hart. Droom je? Uh, niet meer. Maar toch weet hij... Ja. Yeah. Ja. Yeah. Door mijn hart. Daar heb ik over gelezen. Het heeft te maken met je verleden. Dat je slecht kent overigens. Met mijn verleden? Waarom niet met mijn toekomst? Die zou me meer interesseren. Omdat je die helemaal niet kent. Ik ken hem dan. Als ik die man zie met een kind... ...wordt het me warm in mijn ogen. Ik hoor gezang in de huizen van de komende steden. Rijden we die niet voorbij? Weet je hoe kinderen huilen kunnen? Urenlang? Zullen je er allemaal van houden? Ook van Centrale. Ja. In de stad die we niet voorbij rijden. De stad met de wissels. Het u goed. Er was een feest. Wat voor een feest. Er was een feest. Kan het zijn dat ik je daar gezien heb? Zal ik mijn naam zeggen? Nee, dat is kinderachtig. En waarschijnlijk had het er toch niet. Zoiets heb ik al eerder horen zeggen. Dat meisje waar je het over had, staat op het tussenbalkon. Ik moet daar even zijn lachelijk. Nee, nee, het is zo, lach me niet uit. Ik zie je wel tegenop om door die massa heen te vechten. Denk aan je toekomst. Paddel, mag je. Paddel. Op het toilet bekeek men zich in de spiegel, onder het hellere ratelen. Ben ik het? Of? Is het mijn kind? Ik heb geen kind. Van wie heb ik geen kind? Vervelend, hè? Oh, je bent overal aan. Je zou zonder jezelf op reis moeten gaan. Hou oh, je verborgen, dat is maar het beste. Ik reisde vroeger met een poos bij me. Tegenwoordig mag dat niet meer. Of tenminste, er zijn zoveel mensen die er zich aan ergeren. Of het nou echt verbouwen is geworden, dat heb ik nooit nagevraagd. Ja, dat is niet om te lachen. Een poes is zoiets als, als een stille verwachting. Je denkt er lang over, je kijkt ernaar. Je snapt er niks van, maar, maar, maar je speelt ermee. En hij is niet zo gauw gekwetst. Daar waarschijnlijk. Ja. Als hij doodgaat, dan neem je een andere. Na eerst verschrikkelijk gedreurd te hebben. Oh. Ja, Lach niet, je vrouw. Dat is om te besterven als je je poes verliest. Ik Houdt u wel er eens? Zelf. Ik kan het me ook moeilijk voorstellen. Maar als u het doet, gaat het vlot, hè? Met veel kracht. Tranen met tuin, Houdt u wel eens? Dat kan ik me namelijk niet voorstellen. Oh, als ik huil, dan gaat het zonder tranen. Dat lijkt me niks stuk. Nee. Nee. In Dat eh, moet je niet zeggen. Nee, vrouw. Men tekent op geen enkel traject de tranen aan. Men laat ze met rust. Tussen alles wat verder verstrooid ligt. Te slecht voor de vuilniswapen. Kan men niet even goed duisternis noemen. Wat onze ogen het kijken verleert. Men vlucht voor de duisternis. O, ja. Hoe ver ik reis, dat doet er niet toe. Het is voor mij nooit gewoon zo instappen en dan weer uitstappen. En iets ertussen. De tijd uitzitten. Nee, het moet praten of nadenken zijn. Het feest is alles weten tegelijk. En verrassingen, die horen er ook bij. Je ziet mensen... Soms komt er ineens iemand voor je staan. Hartjes alsjeblieft. <laughs> Wat heb je bijvoorbeeld van zoiets? <laughs> <laughs> nee, meneer. Ja, wacht eens. even kijken. Wat zit het nou? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja. Waar, waar, waar. Nou, meneer. Ja, maar heb ik dat nou weer gestoken? Hier? Nee, hier. Ja, er zitten zoveel zakken in die jas, hè. Dat, dat, dat zou je niet geloven. Hoeveel denk je dan? Nou, dat? geen vloog grapjes, alsjeblieft. Oh. Ja, ik zal het nog niet verloren hebben. Wacht eens. Nee. Zoek er maar even. Ik kom wel terug. Hoor je het gezang nog in de huizen van de komende steden? Nee, ik geloof er niet. Het is er nooit geweest. De keren dat ik het me verbeeld heb zijn te tellen. En al lijkt je dat wellicht nog geen bewijs Het is toch wel een teken. Voor mij tenminste. Ook kan ik niet geloven dat ze ginder weten dat er iemand komt. Dat ze daarop wachten. Ik heb eens horen zeggen dat er een, een harmonie bestaat. Waarin alle dingen zouden kunnen passen. Alleen moet je iemand hebben die ze erin voegt. En het moeilijk is dat je die harmonie alleen kunt waarnemen als je er zelf ook in bent. Dat een verhaal. Ja. Ik heb het niet verzonnen, Maar af en toe neem je toch zoiets waar, hè? Zoiets als je daar straks zei. Je hoort zingen in de verte. Dat zal ik het eens duidelijk maken? <laughs> jij verduistert dat meer lijkt me. <laughs> ja, vooruit, maar. Het doet ook niet goed. Luister, het is heel eenvoudig. Ben jij in die harmonie ingevoegd? Nee. Dan bestaat ze ook niet. Eigenlijk zeg je hetzelfde als wat ik zeg. Ja, jij zegt, je kunt ze niet zien. En ik zeg, ze bestaan niet. Is dat hetzelfde? Is het hetzelfde? Je moet ophouden met twijfelen. Ik heb toch wel eens mensen gezien. Ik dacht, dit zijn ze. Zo moeten ze zijn die erbij horen. Wat voor mensen? Ja, zeg dat nou zo, hou eens even. Ik, ik, ik weet het niet. Zie je wel. En zoals gezegd, alleen wat je ziet of hoort bestaat. Maar ik zei toch dat ik mensen gezien heb. Je spartelt. Ja, het is vreemd. Nee, het is genade. Oh, hemel. Bestaan is moeilijk. Bestaan we zelf. Als ik hier zit te schudden in deze trein, is dat dan een teken dat ik besta? Hou over op. Je bent een twijfelaar van beroep. Was dat vroeger ook zo? Op dat feest dat we ons niet meer herinneren kunnen. Maar wie er de wissel? Een sterkere dan wij. En wie bestuurt de machine? Een meester. En wie heeft de baan zo gelegd dat hij... Hoe laat is het? Zo laat als het zijn moet. Coffee, Over een kwartier moet het zo zijn dat... Coffee, Zolang het nog een kwartier duurt... Coffee, ...willen wij niet ontsnappen. Is dat kind van dichtbij ook mooi? Wel een kind. Nou, dat kind. Ja, wat dacht je dan? Wat voor haar heeft ze? Uh, Donker geloof ik. Weet je dat niet zeker? Nee. En wat voor ogen? Dat heb ik niet gezien. Ze heeft een mooie pommetje aan. Heb je nog meer gezien? Zeg eens, ik ben daar niet blijven staan. Nou, dat komt toch. Jij wilt me eruit lachen. Hè? Dat doet mij aan iets denken. Heb je mij vroeger niet eens een keer uitgelachen? Misschien waren we toen helemaal geen vrienden. Maar waarom zou je daar nu druk over maken? Komt er nog geen stad? Oh? Nee, nee, ik zie niets. De man daar begint het kind moe te worden. Hij laat het steeds lager zakken en hij kijkt er nauwelijks naar. je die lip trekken. Het zal niet lang meer duren of het begint te huilen. Kijk het water. En daar, gekke oude boom tegen de dijk aan gevloeid. Ik wou dat ik dat wil lezen had. Ik heb eens een boek gelezen over de dijken. Daar stond in dat ze een van de eerste tekenen zijn van hogere beschaving. Bij ons? Nee, in het algemeen. In de geschiedenis. Oh, juist. Interesseert het je niet? Zou jij dat boek nu willen hebben? Nee, ik lees alles maar één keer. En weet je het dan? Het meeste vergeet ik weer. En wil je het dan niet opnieuw lezen? Soms wel. Maar je kunt even goed iets anders lezen. We schrijven genoeg over harten die verenigd worden, na veel moeilijkheden, of na veel jaren, of na veel bladzijden. Ik heb helemaal geen vriend. Niet heus niet. Tje. Je vertelt rare dingen, kind. Maar ik zou je op je woord geloven. Je, je ziet er heerlijk uit. Wat maakt het voor verschil? Waarom wilde u iets eigenlijk weten? Wel, eh. Uh, ja, ik zit soms in raad. Zelfs, uh. Ik weet zo weinig van de mensen af dat ik wel eens ga denken. Ze zijn zus. Ze zijn zo. En om er dan overheen te komen, dan werd ik met mezelf op het een of andere. Oh. En heb dat nu ook gedaan? <laughs> ja. Klopt het? Nee. Ik weet eigenlijk helemaal niet waarom ik met u praat. U bent nieuwsgierig. U lokt me uit, en tegelijk doet u net alsof u me kent. Ja, en, en ik, ik zie er niet eens netjes uit, hè. Ik weet het ook niet, maar uh, ik vind het wel een geluk dat u me vertrouwt. Misschien praat u met me om, omdat ik met u praat. Dat komt altijd van, uh, van weerskanten. Zo hoort het tenminste. <lacht> u praat wel veel. Oh nee, nee, nee niet zo vaak. Nee, daar krijg ik de kans niet voor u woont waarschijnlijk alleen. Ik, ik kan niet eens gemakkelijk praten. Ik Ik woon alleen, ja. Als je het wonen noemt, het een gek groot huis met grote kamers. Allemaal leeg. Ik dacht dat u een poes had. Ja, ja, die, die heeft er nog meer dan als ik. Die wandelt er nog wel eens in rond. En ik heb ook boeken. Weinig gehoord. Dat is toch fijn? Nee, nee, nee, die houden niet van mij. Ik heb waarschijnlijk de verkeerde. reis is minder gevaarlijk. Zijn we al in het heuvelland? Ik kan het niet zien. Oh, misschien zijn we het al voorbij. Ik zou best alleen willen wonen. Met wat boeken en een pad. Poes bedoel ik. Oh, dat zou verkeerd zijn, kind. Of je moet veel bezoek krijgen. Maar dan is het niet echt alleen wonen. Nee, ik hou niet van veel bezoek. Komen er bij u nogal mensen? Wat zeg je? Hé? Nee, nee, nooit. Hoe laat is het? Half drie. Misschien schiet al op. Ik vind van niet. Nou, dat lijkt er dan waar jij moet. Hé? Uh. ...wat je allemaal niet zegt in zo'n korte tijd. Het is nogal een makkelijke houding voor een gesprek. Wat vervelend dat u uw kaartje kwijt bent. Ja. Ja, er zit, er zit een gat in mijn zak. In deze. Zal ik eens vragen of ze op de vloer willen kijken? Hier zie ik niet. Nee, nee, nee, laat maar. Nee, laat maar. Ik heb medelijden met u. Ah, oh, dat is verkeerd, kind. Ik heb liever dat je... Hoe zei je straks ook weer? Wel, het. Allemaal ruggen. Dat is ons publiek. Je zou hier wel kunnen gaan zingen. Nee, dat is te gek. Dan weet je, dat ik weer een zanger gekend heb? Een ander genuri gaat door, vrijmoedig, tussen ons en de ratelende rails. Het is het gewoonste dat er bestaat en men hoort het daarom haast niet. Het genuri van de perfecte machine. Hij luistert niet naar de verhalen die eendags vlinders elkaar even doen. Magneet, vliegwiel. As en stang nurie in hun geoliede droom. Ga maar, doe maar, bons maar, drijf maar. Veren, wielen, balken, banden, horen we meedoen onder ons hart. Het ijzer geeft het door aan het hout. Oh, het is aan de grond wel welgevallig, die beeft. Aan de lucht, die siddert. Ik verdraag het niet meer. Ik laat niet meer dit zitten. Ga dan staan? Je begrijpt me niet. Het is het juist. Je begrijpt me niet. We zitten te zitten. We doen niets. We denken alleen maar. Ieder op ons eigen houtje. Hoe komen we eruit? Hoe komen we eruit? Waaruit? Je doet gewoon stomzinnig. Waar zit jij op het ogenblik aan te denken? Oh. Ja, je moet er niet om lachen, maar... Ik probeerde me dingen aan van vroegere feesten te herinneren. Zie je wel. En niet om lachen, zegt hij dan. En ik zit me te pijn te bij wat voor gelegenheid het geweest kan zijn dat jij mij uitgelachen hebt. Waarom maken we ons er druk over? Jij hebt raden van vanaf te zetten, meteen al in het begin. Het helpt niets. En we kunnen natuurlijk onze namen gaan zeggen, een beroep of zo. Maar we zullen ons dat verder brengen. Ik denk maar dat onze ontmoeting daar niets mee te maken had. We kunnen ook op goed gelukkige dingen uit ons leven gaan zitten vertellen en dan zo proberen achter te komen. Nee, dat is helemaal belachelijk. Het is niet te vertragen. Jij ja, hebt mij verweten dat ik te veel twijfelde. De rust hier dan ook maar in. Ja, ja, ja. Stelde jij niet dat we vroeger geen vrienden waren? Naast me zitten. Is dat wat je niet verdraagt? Hè? Daarom. Dat zou bijzonder kinderachtig zijn. Nee, misschien heb je gelijk. Moeten we er maar in berusten. Je zou anders waarschijnlijk ook wel weten naast wie je liever zat. Oh, nou dat. Nee, ja. nee, het is alles belachelijk wat wij bedenken. Daar kon ik ook beter aan denken. <laughs> ja. Het is echt om te lachen. Gewoon maar berusten. Straks stappen we uit en we zien elkaar nooit meer. Sigaret? Nee, ik rook nooit. Oh, ja, dat vergat ik. Een mens vergeet snel, hè. Jij wilt zeggen dat... Nee, nee, nee, nee, ophouden. Kijk, daar loopt een kip over de berm. Waar? Oh, daar. Is het heilig aan naar buiten te kijken? Men leunde soms weg van het raam om tussen de plooien van zwarte jassen het gedijn van de draden te vergeten en de rest. Men viel in droom en keek weer haastig naar buiten. En dus ook nooit een echte vriend gehad? Nou, eigenlijk ziet het er ook niet naar uit dat je met het eerste de beste tevreden zou zijn. En toch, is dat geen chanteur? <laughs> ja. <tie> dat is uw vak. Nee, maar, maar ik hou van mooie dingen. Vooral van wat kostbaar is, maar, maar, maar het niet lijkt. Kleren kunnen van veel belang zijn. Dat geeft rust en zekerheid. Het idee dat je waarde hebt. Vindt u dat ook niet? Ja, zeker. Ik kan denken dat de mensen veel van me houden als ze me zo zien. Gek, hè? Helemaal niet. Ik zou mijn boterham hier moeten opeten. Je neemt me niet kwalijk. Zo. Uh, het gaat wel, hoor. Vervelend dat niemand u een zitplaats aanbiedt. Ach, die mensen hebben het waarschijnlijk ook nodig. Droom je wel eens? Wel eens, ja. ja. was? Nee, dat wil zeggen. Onthoud je wat je droomt? Nee, meestal niet. Vliegen we dan, zou ik zeggen? Ja. Ja, ja, ver, ver, vertel eens. Wat wilt u verder dat ik zeg? Heb je. heb je wel eens gedroomd, beste kind. Heb je wel eens gedroomd dat je gekust werd? Meneer. Is dat ook een weddenschap? Nee, wees maar niet bang. Wist u het dan of raad u ernaar? Hoe zou ik het weten? Ik zal het vertellen. Het is om te huilen of om te lachen. Het ligt aan je stemming. Luister, ik heb eenmaal gedroomd. Ik stond te wachten op een perron. In die tijd moest ik vaak met de trein. Ik weet niet wel wat ik wachtte, want er stond een trein langs, maar stapte er niet in. Toen werd er gefloten. De trein begon in beweging te komen. Vindt u het vreemd? Nee, nee hoor. Toen werd er opeens een raam voor me opgeschoven. Ik stond vlak aan de trein, mijn haren wapperde. Iemand bukte zich diep voorover. En toen voelde ik... Ik werd gekust. Ja, beste kind. En, eh, en je wist niet waarop je wachtte. Nee, oh, dat is flauw. En toen reed hij weg. Nee, ik heb echt geen vriend. En de kleren, de kleren, die helpen je eroverheen. De chantou. Ik weet zelf ook wel dat ik mijn duimde wat wijs maak. Parfum helpt soms goed. Ja, ja, ja, ja. Zo sta je hier, maar... Ja. Er is niemand. Niemand? Ik kan ook zeggen, er zijn er veel. Ja, dat is hetzelfde als niemand. En zo staan we hier maar. Uh, had je toen niet meelen, Toen, tegen nu. <laughs> ja, dat was wel een versnil. Ja. ja, dat was een droom. De conducteur is nog niet terug geweest. Nee. Nee, dat is waar ook. Weet u wat? Ik zeg zeggen dat ik gezien heb dat u een kaartje had. Nee, nee, nee, kind, niet liegen. Maar, eh. Uh, het is wel lief van je. Er komt een stad. Is deze? Wat bedoel je? Nou, je weet wel. Oh, nee, ik denk van niet. Deze is het. De stad van de wissels. Het zal niet te vroeg gebeuren. Eerst moet het zover zijn dat de geest beaamt wat de mond beademt. Een raam vol zinloos uitzicht. Eerst moet het zover zijn dat men even goed, eeuwig kon reizen als eeuwig stil blijven staan. En uitstappen, niet noemenswaardig verschilt van verzitten naar de naast bank. Zijn we er zo wat? Nou kijk maar, de nieuwe huizen zijn wel voorbij. Dit zijn de oude wijken, niet van Moist bij. Moet je eruit? Nee, ik vroeg het zomaar. Dat spijt je zeker. Well, dat je er niet uit moet. Ik zou even goed ergens anders kunnen gaan zitten, maar het maakt geen verschil meer. Hm. Ik vraag me af, zou je hier een krant kunnen kopen? Laten we liever hopen dat er wat mensen uitstappen, ramen open en even rustig zitten. Even? Ja, even. Misschien lukt het. Hm. Nou ja, ik kan straks nog wel een krant kopen. binnen wel plaatskomen. Ik hoop het, dan kunnen we wat bijkomen. Nou, ik niet hoor. Gaat u niet verder? Ik kan net zo goed hier uitstappen. Dat doet er voor mij niet veel toe. Nou, dan ga ik maar... Het, het beste. Wacht, ik heb... Zult u een pepermuntje? Dank u wel. Ach, ik bedoel, alstublieft. Hoe komt u nou door de controle? Ach, oh, dat lukt wel. Zoek nog eens goed. Dat is. Ja, ja. Ik reis niet zo vaak. Tot ziens. Hm, daar gaat, ouwetje. Hij heeft zomaar een zakdoek. Is dat de wachtkamer, al die idioten naast elkaar? Wat een gezicht, hè? Je kunt ze precies zien zitten. Er is eigenlijk haast geen verschil met hoe wij zitten. Ik ging al maar weer verder. Denk je in dat dit de wachtkamer is? Je zult ze verachten, de domme zitters. Rijtje na rijtje versuffen ze met hun handen voor hun buik. Zijn wij dat? En kijk daar tegenover de stoere reizigers aan. Zij zitten daar zelfbewust, zij gaan al zittend de wereld door. Is er hier een lang oponthoud? Ik weet het niet. Is dit een oponthoud? Ja, het verstrooit wel een beetje. hè? Als dit de wachtkamer is en dat de trein, kunnen we hem net zo goed voorbij laten gaan en de volgende nemen. Is de de plaats vrij? Ja. ja, hij is net vrijgekomen. Zullen we er een voorbij laten gaan en wachten in deze gezellige kamer? Als we ze allemaal voorbij laten gaan, is het geen wachten meer. Zeg ik er ook nu? Nee, dank u. Als hij nou toch niet gaat, zou ik niet even... Juffrouw, ze zeggen dat dit de wachtkamer is. Weet u ook waar... Hou wij... nou toch je mond. Sorry, ik wou niet onaangenaam zijn. Hm. Het is niet gemakkelijk als u uw koffer in de doorhang laat staan. Wil ik hem even in de bagage net zetten? Blijf maar op je plaats, ik doe het wel even. Dank u wel. Hè? Huh? Huh? Hoe lang is het nou nog? Ik hoop dat het een beetje meevalt. Maar ik ben bang voor niet. Wacht, ik zal het raam dicht doen. Ik Wat dat je er last van hebt, hè. Het is zo beter. Nee, maar niet kwalijk. Waarom heb je eigenlijk geen krant gekocht? Je had er nog best plezier van kunnen hebben. Waarom ben jij de wachtkamer niet ingegaan om gauw een glas bier te drinken? Dan was je even verlost geweest. Drinken gaat het niet, even min als die sigaretten van jou. En trouwens, wachten kun je hier ook. Is dit de wachtkamer? Het is een repetitielokaal. Het orkest zet in en zet opnieuw in. En weer. Het nummer heet Dode Herinneringen. Goed bedoelde hatelijkheden. Doodgeboren verwachtingen. Het is een orkest van machines, vind Zullen we even niet zeggen? Ja, goed. is wel de goede richting. Je laat me schrikken. Wacht eens even. Ja, toch. Ik herkent sommige dingen. Maar even had ik het idee dat alles anders was wat ik zag. Die huizenblokken zijn eindeloos. Geluk dat er niet meer reizigers ingestapt zijn. We hebben het frisser dan straks. Excuseer me, een ogenblik. De rails kruisen elkaar, de ogen niet. Want er gaan zoveel dingen voorbij die men bekijken moet zonder te zien. En men wat verzwegen op de muziek die de dingen gemaakt konden hebben. En op het dalen van oogleden. En wat niet meer komen kan, tederheid. De rails verschieten voor scherpe ogen die voorin waken. Die weinig minder machteloos zijn. Kan het niet even goed gebeuren? Wat zou er nu nog veranderen? Zo, ik ben er weer. Je? Nee, Nee, ik sleep niet. Nee. Het is niet eens van belang of de geest beaamt wat de mond beademt. Een raam vol zinloos uitzicht. Weet je, ik zat eraan te denken hoe het zou zijn als je in een geblindeerde trein reed. Zou mij niet kunnen schelen, ik zit toch nooit bij het raam. Waarom eigenlijk niet? Nou, de zon is soms hinderlijk. En ze zeggen dat het middenin veiliger is. <laughs> wat een onzin. Als verzitten niet water, verschilt van uitstappen. Mag ik daar even mijn tas recht leggen? Hij is scheef gezakt. Hij zou er zo af kunnen vallen. Goed, ja, Frank. Weet je. Om het toch even over die herinneringen te hebben. Sigaret? Oh nee, sorry. Weet je, voor mij is het soms. of alle reizen die ik gemaakt heb, samen één reis zijn. Ik zie een eindeloze reeks van haltes achter me. Het is alsof we elke minuut gestopt hebben, dagenlang. gelang. De zichten die ik lang geleden gezien heb reizen weer mee. Ik hoor alle mensen tegelijk praten en lachen. Ik zie ze staan wuiven naar anderen, die vijf stations terug staan. Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft. En langs de lijn staan kinderen, die wuiven. Wuiven, ja, maar wat? Hou over op. Wat een afschuwelijke fabriek staat daar. Haga, we zijn bijna in het openveld. Noem eens een land waar we nog niet voorbij gekomen zijn. We hoorden het fluitspel van hoge steden. Ook korenvelden wiesen naar ons toe. Waar we door schille bochten schompen. Rivieren die zacht piano speelden, Soms erlangs, urenlang. Soms erover. We zullen er niets van kennen, van dat alles wat er passeerde. En van wat meegaat? Weinig kans, vrees ik, juffrouw. Alsof het iets. Euh, wederrechtelijks is. Alsof we zonder kaartje rijden. Oh, u ook al. Maar je kan je heel goed op je gemak voelen zonder kaartje, hoor. Hoezo? Nou, ik praat zo somber allebei dat je zou denken dat de oordeeldag gekomen is. Ik heb dat gevoel niet. En ik zit nog wel. hoe zei je we dat? Uh, wederrechtelijk. Men hoort het haast niet. Het genurie van de perfecte machine. Hij luistert niet naar de verhalen die één dag vlinders elkaar even doen. Ik geloof het niet. Ik ben het type niet voor. Nou, ik zie u er wel op aan. <laughs> een optimist en een pessimist. <laughs> dat is niks te lachen. <laughs> ja. Ik ben hier te veel. Oh nee, blijf nu zitten. Ik ga wel. Het is mijn schuld. <laughs> Dadelijk zitten we allemaal apart. <laughs> de stap is voorbij. Nu de wissels nog. Hij die de wissel zo gemaakt heeft. Nee. Dat hij nu verkeerd gaat. Ik geloof dat. Steek de bazuin. Heel wat gebeurt hè? Wat is dat? je dit <truimert> Een lijfloze voortgang is nu gestold tot gescheurd metaal. Een oud document betreffende nederlagen. En men hoort spreken, de dingen die eerder nu rieden. Men hoort zo spreken met scherpe stem. De bumper. Wat heb ik gedaan? Mijn vuist vonkte. Het wiel. Waar is de rail? Ik draai nog door. Doe ik er goed aan? De rail. Wie ving de sprong? Rijk ik nog ver? De wand. Ik ben oud geworden. Een huid zonder spanning. De stang. Een bliksem doorschoot mij. Een kramp smeedde mij om. De machine. Waarom mag ik niet doorgaan? Stroom, Kom! Wiel, wentel. De splinters. Wat is er? Waar zijn wij? Wat doen wij? Weten zij wat ze droegen? Het hout. Ik ben samen met zachter vezels. Zij denken nog minder dan ik. Hebben zij wortels gehad? Het ijzer. Ik zie wel wat bloed is. Eerst lijkt het op meni, later op roest. Het glas. Kreten liet ik niet door. Die braken toen ik brak. Heeft het vlees nog stem? Het praat in zijn slaap. Het vlees. Ik ben het niet meer. Breng mij waar het donker is. Het bloed. Droomt het. Het bloed. Ik verloor je. Denk je nog aan me. En moederlijkste, de aarde. Ik ving de sprong. Ik zitterde toen ik ontving. Die zonderheden bespuik je. Hm? Ja, ik ben er zelf geweest. Nee, nee, die komen ook niet in het verslag van zelfs, niet zich zelf, Er zijn wel mensen die van zoiets houden, maar ook anderen. Je moet er rekening mee houden dat ze niet alles verdragen kunnen. Hm? Mooi zaak? Geen flauw idee. Niemand die ik gesproken heb had een aannemelijke verklaring. Ach, waarom zou je de maatschappij de schuld geven? Dit betreft de maatschappij die bijzonder weinig reden tot klagen geeft. Allemaal nee, is nergens goed voor. Ja, ja, daar ben ik er schuld aan. Nee, nee, de leuke stukjes zetten we in een aparte kader. Uh, niet voldoende tegenwicht. Ja, maar ga ik het helpen? Niet verontrusten, ja, daar steden je. Steen voor? Niet verontrusten. Als wij nog stemmen konden horen. Het is niet waar. Het kan niet. Maar als wij stemmen konden horen... misschien zijn onze gedachten zo sterk... als van enige ster uit de nacht nu kwam. Of liever door te willen dat zij nog stem hadden. Maar het kan niet. Het is niet waar. Of als dan ten slotte gedreven over de telex van de wanhoop een waan in ons kans zou krijgen. We wisten allang dat we dood zouden gaan. Maar ik had je nog willen zeggen dat ik je handen bewonder. Ze schijnen voor liefde gemaakt. Ze heeft niets gezegd. Wat is ze op alle jaren tot dan. Wat is ze? En toch had ik haar, geloof ik, iets moeten zeggen. Zonder mijn droom zal het vriend zijn. Waren haar ogen die zeiden... Het is niet voor niets. Niet voor niets. Nou, vertel eens Poes. Begrijp je er wat van? Wat heb je voor grijns op je gezicht? Nee, nou niet zo geven. Dan kan ik niet vertellen. Luister behoorlijk. Ik heb getraind vandaag, hè? dat weet je. He? Lang weg geweest. Ja, dat, dat kon niet anders. Ik ben er toch weer? Nou, nou, nou, no. niet met die krant spelen. Die moet ik nog lezen. Nou ja, hoeft ook niet. Er zijn gekkere dingen dan ooit in de krant staan. Ja, ja, poes. Zal ik je eens wat vertellen dat niet in de krant staat? Ik zat in die trein, hè. En toen kwam de conducteur. Een grote man met een zware stem. Ik schrok ervan. Ik had geen kaartje, poes. Toen ben ik uitgestapt... En bij de controle begon ik nog eens wanhopig te zoeken. En toen ineens vond ik het kaartje in mijn jaszak. Ik had er nog verder op gekund. De gek, hè? Hoe kan dat? Want ik had echt geen kaartje, poes. Tja, zuinigheid, hè? Maar moet wel. Maar meestal lukt het voor niks reizen. Maar vandaag heb ik niet voor niks in de trein gezeten. En niet voor niks. Harmonie. U hebt geluisterd naar een stemmenspel geschreven door Ben Wolken. De reizigers. Maria Lindes. Jan Borkes, Paul van der Lek. Van Heskes. Hans Veerman. Technisch beambte Herman van Eden. Machinist Jan Wechter. Baanwerker Han Keunig. Wisselwachter Piet Ekel. Informatrice Paula Major. Conducteur Jos van Turenhard. Treinbediende Kees van Ooyen. Verslaggever Hans Karsenberg. Inspeciënt Joop de Jong. Montage Kortoersburg. Regie Ab van Eyck.